van Lord Kennelly. Een hoorspel door Bessel Bolson naar de roman van Roy Horneman. Vertaling Geert Stevens, Regie, Vries Junior. Ja, binnen. Goedemorgen, Mrs. Leach. Is dat mijn ontbijt? Dat hangt er van af, Mr. Broek. Ik heb gisterochtend al gezegd dat het uw laatste ontbijt was als u me niet betaalde wat u me schuldig bent. Maar dat meende u toch niet? Dat was toch maar een grapje. Ik heb wel wat anders omhoog m'n grapjes maken met mijn commensaal. Nou, betaalt u de huur, of moet ik de boer meenemen? Ik betaal natuurlijk elke stuiver die ik u schuldig ben, met de tijd. Jammer genoeg zit ik op het ogenblik zonder contant. Geen geld, geen ontbijt. Maar ik heb honger, Mrs. Leach. Ik wil er niet omheen draaien. Alles wat ik gisteren na het ontbijt gegeten heb, was een renteboot, die ik in een papiertje in het Graf van High Park gevonden heb. Ik heb voedsel nodig. En ik heb geld nodig. Ik moet vandaag de huur betalen. Maar dat is toch te gek. ...hebt u nog ooit wel eens gehoord van een toneelspeler in Tim code die op tijd zijn huur betalen? Oh, nou, dat is fraai hoor. En dat moet er geen heer? Oh nee, dat heb ik nooit beweerd. Hoewel ik het wel eenmaal hoop te borst. Nou ja, heer of geen heer, u krijgt me nog geen ontbijt. Mrs. Leach, wacht nog even. Ik vraag het niet. Als ik u beledigd mocht zijn, dan heb ik er spijt van. Maar haal dat ontbijt niet weg. Mrs. Leach, kom terug. Hoe kan ik vandaag nog mijn werk doen als ik niet ontbeten heb? Mrs. Leach! Nou ja, als er niks anders op zit, dan moet het maar. Middelieft! Oh, meneer wat is dat nou? Ach, het is dat in oh, een flauw gevallen. Ik denk dat het zo erg wel. Oh. Meneer Bloek, ik zou je heus niet laten sterven van honger. eten. Oh. het doen nou. Oh, oh gelukkig, hij komt alweer bij. Oh, oh. Zou u zo vriendelijk willen zijn nog één thee voor mij in te schenken met de sweet? Nog één? En nog één klein broodje. Ook nog. Dank u. En om u te tonen hoe dankbaar ik ben, zal ik u een geheim vertellen. Mm, ik had liever dat u me uw dankbaarheid toonde door me te betalen. Dat is nou precies wat ik van plan ben, als u het me laat uitleggen. Gisteren heb ik een belangrijk besluit genomen, Mrs. Lee, Een heel belangrijk besluit. Welke datum hebben we vandaag? 22 augustus. Van welk jaar? Nou, je bent nou helemaal gek geworden. 22 augustus 1906. Juist. Onthoud dan en noteer. Op 22 augustus 1906 om 10 uur 2 is het besluit gevallen. Ik ga het Londense toneel vaarwel zeggen. Ik dacht dat hij dat al weken geleden gedaan had. Inderdaad is op de laatste tijd niet veel vraag naar mijn talent geweest. De ongelooflijke jaloezie onder de Londense toneelspelers is daar de oorzaak van. Maar dat is niet de enige reden waarom ik het toneel verlaat. Ik heb de laatste weken veel aan mijn toekomst gedacht, Mrs. Lee. En ik heb ontdekt dat ik een van die ongelukkige stervelingen ben... ...die door de voorzienigheid allerlei gaven toebedeeld hebben gekregen behalve geld. Het is dus een vergissing of een nalatigheid van de voorzienigheid. In elk geval ben ik van plan dat verandering in te brengen. Is uw hoop nog wel in orde met die val? Aha, u twijfelt aan mijn oprechtheid. Dan moet ik u wel deelgenoot maken van mijn geheim. Althans, van een klein deel daarvan. U hebt wel eens gehoord van Lord Cammerley, De marquis van Camerley? Ja, natuurlijk heb ik daarvan gehoord. Ze schrijven toch nog alles over hem in de krant? Ja, precies, een toetelkind van de journalisten. De rijkste edelman in Engeland op twee na. En, als ik de praatjes geloven mag, de gierigste. Ja, ja, ja, dat is nou allemaal wel heel aardig, maar, maar wat heeft Lord Camerley nou met mijn huur te maken? Meer dan u denkt, Mrs. Leach. Ik heb de marquise de laatste weken geobserveerd. Weet u wat me het eerst opviel? Nee, ik heb geen flauwnoosje. Zijn ogen, Mrs. Leach. Onrustige ogen, bijna schichtig. De oogopslag van een opgejaagde. Toen ik dat zag, dacht ik, die man is bang. Het is iemand met een geheim. Best mogelijk. Maar u bent niemand die de huur betalen moet en ik heb geen tijd om naar kinderachtige verhaaltjes te luisteren. Maar mevrouw Sly... U eens proberen behoorlijk een behoorlijke vaste betrekking te krijgen. Heb u zaterdag geen last met de huur? Zulk een ordinair egoïsme maakt u mijn vertrouwen onwaardig. Wees u vriendelijk de tafel af te ruimen en een rijtuig aan te roepen. Een rijtuig? Als u een rijtuig kunt betalen, kunt u toch eerst uw hospitaal geven wat er toekomt? komt? Mijn lieve mevrouw, ik ben heus niet van plan die direct zelf te betalen. Nou en ik ben niet van plan er een voor u te roepen. Dat doet u dan zelf maar. En als uw geld ervoor komt, pak het dan maar naar uw vrienden timmerblie. Het is gek, maar dat is nou net wat ik van plan ben. Precies wat ik van plan ben. Blijven we hier nog lang staan? De hele morgen, als koets. Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar, maar bij de koetsdier, wat valt er nou toch te klagen? Het is een mooie dag. Robelands Square is een prachtig plein. Je zit gezellig met je duimen te draaien en je wordt er ook voor betaald op de koop toe. Dat hoop ik, tenminste. Oh, weet maar niet bang. Als het ogenblik komt, kun je vragen wat je wilt. En het zal niet lang meer duren. Lord Camerley gaat gewoonlijk in de loop van de morgen een eindje wandelen. Als het weer tenminste. Ah, daar is hij. Blijf waar je bent, koetsier. Je geld wordt je straks gebracht. Goedemorgen. Lord Camerley, geloof ik. Eh, Wat? Ja. Wie bent u? Wat wilt u van me? Lord Camerley, ik ben volkomen op de hoogte van alles. Wat zegt u? Ik zeg, ik ken uw geheim. Wat? U, u, u kent? Ja, ik ken uw geheim. Maar, kom, kom, u hoeft niet door te slikken. Zullen we naar binnen gaan? Daar kunnen we de zaak misschien beter bespreken dan hier op de stoep. Ja, het is. Ja, het is. Oh. Juist. Gaat u maar voor als u wilt. Aha. Deze kamer past precies bij een slecht geweten. Ik wou dat u me niet zo sinister aankeek. Laten we gaan zitten. Eh... Uh, hoe, uh, hoe bent u erachter gekomen? Ik, uh, nee, het is toch maar beter dat ik het u niet vertel. Dat zou niet verstandig zijn. Ik weet het en daarmee basta. Ja, basta, ja. Uh, uh, wie bent u eigenlijk? Het spijt me dat ik geen kaartje bij me heb. Maar mijn naam is Anthony Broek. Uh, en, en wat wilt u? Uh, ik wil zoveel dat het me op het ogenblik niet allemaal te binnen verschiet. schieten. Ja, zou het u tot de zaken willen komen? Om te beginnen heb ik trek in een barrel. Maar daar lijkt het niet bij. Ja, ik, ik mag er nog genoeg van u krijgen, meneer. Laat die karast afstaan. Mijn waarde kamerleed, ik is nog niet in overeenstemming met uw waardigheid. U denkt toch niet dat u me bang kunt maken door zo ondeskundig met een revolver te gaan staan zwaaien? Ja, u weet heel goed dat u hem al dadelijk bij mijn komst gebruikt zou hebben als u maar gedurfd had. Maar zoiets doen we tegenwoordig toch niet meer. Kom, geef hem maar aan mij. Anders gebeuren er misschien ongelukken. Dank u. En ook geen toneel meer, alstublieft. Ja, drijf me niet tot het uiterste, meneer. Ik drijf u helemaal niet. Als er een van ons beiden gedreven wordt, dan ben ik het. Door u. Naar roem en fortuin. Nee, ik, ik, ik, ik begrijp u niet. Ik begrijp u eenvoudig niet. En laat ik het u dan uitleggen. Ik heet, zoals ik wel gezegd heb, Anthony Brooke. Nee. Ik heb geen geld daarin voor vooruitzichten. Maar er wordt tegenwoordig dikwijls een fortuin gemaakt met het exploiteren van geheimen. Ik heb het uwe ontdekt en ik zal er uitslaan wat ik maar kan. Ja, maar, maar, maar dat Totdat is, mijn plannen vastere vorm hebben aangenomen, blijf ik hier als uh, uw secretaris. Ja, meneer Broek, dat duld ik niet. U mag me ook Tony noemen, als u dat prettig vindt. Ik zie denk er niet aan. Ik zie niet in waarom niet. Het is toch een aardige naam. Ja, de functie van secretaris past me op het ogenblik het best. U geeft me een paar kamers en ik neem een ja. salaris op als ik er behoefte aan heb. Salaris? Oh, wees maar niet bang. Ik zal u niet ruïneren. Daar ben ik veel te verstandig nou, voor. Maar kamers, hier, dat, dat, dat is waanzin. Nou, ik ben beslist niet van plan om ergens anders te gaan wonen. Kijk eens, Camerley. Ik weet heel goed dat ik niet helemaal, wat je noemt, toonbaar ben. Ach, dat gaat zo, zelfs met de fatsoenlijkste mensen als de lamp voorover hangt. Iets schichtigs in de ogen, een zenuwachtig trekje met de schouder... Kan het niet precies definiëren? Ja. Misschien kunt u het? Nee, nee, dat kan ik niet. Nee. Misschien zit het ook in de kleren. Van goede snit, maar een beetje verwaarloosd. Ja, dit. Nou, je zult het huis niet bijster comfortabel vinden. Ik woon hier zelf al alleen maar om herinneringen... die er voor mij aan verbonden zijn. <hums> u hebt geen idee hoe grappig het klinkt... om u over oude herinneringen te horen praten. Nee, kamerleer, u zult er genoegen mee moeten nemen... Als ik hier woon, dan gaan de mensen denken dat ik erbij hoor. En dat opent natuurlijk alle deuren voor me. Ik hou bijvoorbeeld van mooie vrouwen. En u kent er zoveel, dat hoop ik tenminste. Eh, ik ben niet gewoon mijn secretaris overal mee naartoe te nemen. Nee, maar in mijn geval wordt dat anders. Dat is het nou juist. Tussen twee haakjes, waar zit uw tegenwoordige secretaris? Die is de stad uit. Zijn moeder is ziek. Zoveel te beter. Ja, ik bedoel dat hij de stad uit is. Stuur me zijn spullen maar na met een jaarsalaris. Eh, een jaarsalaris? Ja, natuurlijk. Ik ben niet zo gierig als u. Ik gooi geen arme drommel uit een warm nestje zonder behoorlijke compensatie. Ja, maar kijk nou eens hier, meneer. Ik broek. kijk al de hele tijd. Ik heb mijn ogen nog niet voor u afgehaald sinds dat spelletje met die revolver. Ik uh, ik ben niet van plan hier mee door te gaan. Hm? Oh nee? Dat is erg dapper van u. Hoe gaan we? Wat bedoelt u? Nou, U zult er toch niet voor voelen om door een gewone politieagent op te worden. Het moet toch minstens iemand in Burger zijn. Zal ik bellen? Weet u wat u bent? Een chanteur, wilt u natuurlijk zeggen. Doe het niet, ik hou niet van dat woord. Intussen kan de Butler elk ogenblik hier zijn. U kunt hem uw instructies geven. Nee, nee, nee, nee, nee wacht even, wacht even. Ik, ik bedoel, uh, ik, ik, ik, ik moet tijd hebben om uh, na te denken. Mijn waarde Kemmerlee, wat valt er nou nog na te denken? Als u verstandig bent, laat u alles aan mij over. U zult eens zien wat een uitstekende secretaris ik ben. Hebt u gebeld, Milan? Nee, ik bedoel ja, ja, uh, Gregsbury, ik, uh, ik. heb gebeld, Gregsbury. Er staat buiten een rijtuig. Betaal de koetsier en zeg dat hij kan gaan. Meneer? Ik zal wat duidelijker zijn. De dokter van Lord Kemmerley heeft hem aangeraden zich voorlopig zo weinig mogelijk met zaken in te laten. Dat is een verontrustende mededeling, meneer. Oh, er is geen reden tot bezorgdheid. Ik ben aangesteld als particulier secretaris van Lord Kemmerley. Van vandaag af regel ik hier in huis de zaken. Oh ja? Is dat zo, Lord Kemmerley? Ja, uh, uh, uh, yeah, zo uh, so is het. Ja, uh, yeah, Gregsverleeg, zo is het. Uh, voortaan ontvang je jorders van uh, meneer Broek. Ja, uh, zo so is het. Uitstekend, Milo. Prachtig, Kemmerley. Ik feliciteer u. U hebt dat typisch aristocratische talent om een moeilijke situatie het hoofd te bieden. We zullen het best met elkaar kunnen vinden. En nu de financiële kant van de zaak. De, de financiële de Ja, het is misschien wel wat veel voor één dag. Schrijf er maar een cheque voor 250 pond voor me uit. 250? Ja, ik moet nog wat kasgeld hebben. De rest van de financiële aangelegenheden stellen we dan wel uit tot morgen. Dus twee haakjes, hoe groot is uw inkomen, Camerley? Ja, een, een inkomen is nooit wat het op papier lijkt. Kom, kom, niet zo bescheiden. En nominaal is het 80.000 per jaar, maar... Er gaat zo verschrikkelijk veel af. Hm. Ik hou het toch maar op 80.000. Ja, maar u weet niet wat er allemaal afgaat. Toch mijn tante, bijvoorbeeld de hertogin van Kilburn. Die betaal ik 3.000 per jaar. Ja. Kilburn is schat en schatrijk, maar ze geneert zich niet om het geld te accepteren. Hm. Waarom heeft ze geen genoegen genomen met een bedrag in ineens? Dat, dat, dat weet ik niet, maar ze heeft het in elk geval niet gedaan. We moeten eens met uw advocaat praten. En dan moet ik hem maar bij onderhouden. U hebt geen idee wat dat kost. Dat is weinig minder dan een, een koninklijk palet. Oh heerlijk. Wat zal ik ervan genieten? Nee, nee, dat, dat kan niet, want het is bijna nooit open. Hoogstens zo nu en dan één vleugel. Oh, dat is gemakkelijk te veranderen. En dan is er mijn zuster, Lady Edith, 2000 pond per jaar. Oh ja, Lady Idis Travers. U moet me zo gauw mogelijk aan haar voorstellen. Het kan ook niet, want mijn zuster en ik zijn gebrouilleerd. Wat we elkaar mee te delen hebben, loopt over onze advocaat. Daar moet een eind aan komen. Lady Idis is uw naaste bloedverwante. Het is voor mij uiterst belangrijk dat ik met haar gezien word. U biedt er vandaag of morgen een lunch aan, huh? waar ik aan haar word voor voorgesteld. Ik zal een brief aan haar opstellen die u morgen kunt tekenen. Maar, maar, maar dat is toch... Camerley, rustig blijven. U hebt die cheque nog niet uitgeschreven. U kunt toch, u kunt toch geen 250 pond in 24 uur opmaken. Oh nee, nou dan kent u me nog niet. Schrijf nou die cheque uit, Camerley. Dan ziet u me vanavond pas weer terug. U dineert om half negen, is niet? Ik eet bij de minister-president. <gacht> geen sprake van. U dineert met mij hier in huis. Ja, Mila? Ik heb gebeld. Ja, meneer? Wil je een boodschap sturen naar Downing Street nummer 10? Lord Camerley is tot zijn spijt verhinderd vanavond te komen dineren. Goed, meneer. Ja, maar, maar dan wordt dat toch altijd bespottelijk. Met de minister-president hebt u al zo dikwijls gedineerd. Uw eerste diner met mij is veel belangrijker. Uh, tot half negen, dus, Kemmerle. Ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Uh, ik denk er niet aan. Ik, ik denk er niet aan. Ik zal er wel voor zorgen dat je helemaal niet meer terugkomt. Gijsbree! Gijsbree! Waar zit je toch, Keel? Hoor je de bal niet? Gijsbree! Ja, Milan. Ja, eindelijk. Je hebt die. Uh, die. je hebt die meneer Broek gezien, nietwaar? Ja, Milan. Ja, jij moet ervoor zorgen dat. Ja, Je Jij moet zorgen. dat die. Uh, ja, Milo. Dat die. Ja, uh, Dat die. dat die zich hier echt op zijn gemak gaat voelen. Uitstekend, Mila. Oh, lieve kind, iets heel geks. Ik heb toch zo'n vreemde brief van je oom ontvangen. Van welke oom? Camerley. Maar ik begrijp er niets van. Hier, lieve schat, lees zelf maar eens. Hm. Mijn lieve Edith, Sinds enige tijd loop ik rond met het gevoel dat er aan de toestand van vervreemding, die tussen ons bestaat, een einde moet komen. Hmm. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit dat ik mij met het klimmen dat jaren steeds eenzamer begin te voelen. <laughs> Zou je aanstaande woensdag met me willen lunchen? Zeg je me daarvan. Behalve ikzelf zal slechts mijn nieuwe secretaris aanwezig zijn. Een uiterst begaafde en ontwikkelde jonge man. En een aangenaam causeur. Ik zou graag willen dat je hem leerde kennen. Je liefhebbende broer Purst. <tie> Wat zou dat betekenen, mama? Dat vraag ik me ook af, kind. Maar het is toch niet. Uitgesloten dat een bloed een fot bekruipt waar het niet gaan kan. Och kom mama, u weet heel goed dat er bij oom Percy geen sprake van kan zijn. Maar ja, hij bulkt van het geld. En ik heb nog nooit kappen gekregen om te laten zien hoe charmant ik ben. Als kind was ook al knap. Maar toen heeft hij nooit de minste notitie van je genomen. Voelt u nog altijd iets van oom Percy mama? Nou oh, ja, tenslotte is hij mijn broer. Maar je vader had hem. Waarom zou je er zo op staan? dat we die secretaris leren kennen, als ik dat maar wist. En zullen we gaan, mama, want als u gaat, dan ga ik natuurlijk mee. Ik wist het werkelijk niet, kind. Of we zullen zien. Goedemorgen, Camerley. Ik hoop dat je wat beter geslapen hebt. Eh, dank je, yeah. ja. Yeah. Ik schijn in jouw aanwezigheid hier te gaan berusten. Prachtig, dan hebben we geen zorgen meer. Zal ik de post openmaken? Huh? Ja, ga ga gang. Weet je, Broek, toen je hier als mijn secretaris kwam... heb ik geen ogenblik gedacht dat je ook het werk van secretaris zou gaan doen. Ja, toen kende je me nog niet, hè? Kijk eens dan, hier zijn twee mensen die je zo slecht kennen... dat ze er een postzegel aan wagen om je een bedelbrief te schrijven. Huh? Huh? Verstreer ze maar. <truh> Natuurlijk. Hé, hey, wat hebben we hier? Uw liefhebbende neef Tolly. Ik wist niet dat je zoiets bezat. Ik heb drie neven. Nee, ik dacht meer aan het bijvoeglijk naamwoord. Liefhebbend. Ik ja. zie dat de jongen op een kostschool is. Ja, heeft een veer te duren. Ik moet aannemen dat zijn vader zo arm is als hij zelf altijd beweert. Hè. Ik zal je de brief voorlezen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Laat maar liever zeggen. Ach, kom kom, we zijn toch niet zo verbitterd nee. dat we niet meer naar kinderen willen luisteren. Waarde oom, schrijft je neef. Ik zit in grote moeilijkheden. Ja, dat schreef je niet. Hè. Ik heb bij het kaarten 10 pond verloren aan een jongen uit mijn klas. Ja, alsjeblieft tien pond. Het is dat nog blijft. zoveel te erger, omdat we hier eigenlijk niet mogen kaarten. Zou het u me die tien pond willen lenen tot mijn 21 ste verjaardag? Aha. Zeg alsjeblieft niets tegen mama, want als ze hoorde dat ik het u gevraagd heb, zou ze sterven van schaamte. Ja, een man. Hè. Maar stuur alsjeblieft de tien pond. Uw liefhebbende neef Tolly. Liefhebbende neef, hè? Ja, ja, ja. Stuurde de brief naar zijn moeder. En schreef een brief aan de directeur van die school. Waarin je vraagt of hij wel weet dat zijn school een speelhol is. Kammerlee, ik sta versteld. Ja. Heb je dan helemaal geen hart meer? Ja, dat... Ik heb nog nooit zo'n aandoenlijke brief gelezen. We sturen Tolly 15 pond. Dat doen we niet. Kemmerlee? Ja, ja, maar begrijp je niet dat ik mijn hele familie op een dak krijg als ik hier aan toe krijg? Ja, Wat zou dat? Ten slotte ben jij toch het hoofd van de familie? Het hoofd van de familie kan alleen zijn hoofd boven water houden als hij de rest op een afstand houdt. Oh. In elk geval stuur ik Tolly die 15 pond. Oh, hier is weer een brief van leden Ides. No, no, no. Ja, die dame... Huh? Die dreigt zeker weer me in een rechtszaak te betrekken... als ik niet precies doe wat ze verlangt. Ja, en ze weigert absoluut hier te komen als je het niet doet. Heel goed. Kan ze blijven waar ze is. Onzin. Ik moet toch aan mijn toekomst denken. We schrijven meteen aan je advocaat dat je van gedachten veranderd bent... over die duizend pond per jaar die jij je zuster had willen afzetten. Ik wil haar niet afzetten. En ik denk er niet aan door nog eens duizend per jaar te geven. Kamerleer, je bent zo koppig als een kind van twee jaar. Ik zeg je dat ik er genoeg van heb om door jou gecommandeerd te worden... Ik ben geen baas meer in mijn eigen huis. Jij gaat met mijn geld om alsof het van jezelf rukt. Waar ga je naartoe? En wat een prachtig uitzicht heb je toch op het plein van dit balkon af. De politie He? schijnt hier in de buurt altijd maar weinig om handen te hebben. De, de, de, de, de, de politie, hè? broek. Broek, hier. Broek ben je van plan om te doen wat je zuster vraagt? Wat, wat heb je daar in je hand? Dit, oh dat is een fluitje. Fluitje, waar, waar, waar heb je dat voor nodig? Dat is een politiefluitje. He? Ik voel er niets voor om me te gaan overschreven. Ik heb dat fluitje leren gebruiken van de politieagent... ...die daar gens altijd op de hoek staat. Zal ik het je laten horen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan niet. Dan komen ze misschien nog binnen rennen. Dat zou best kunnen, ja. En dan zou ik moeten zeggen waarom ik gefloten had. Nou, Zullen we verder gaan met de brieven? Ja, dan maar met de brieven verder. Ja, je stelt je nou net aan alsof je uh, geen inkomen had... ...van 80.000 pond per jaar. Nou, als we zo doorgaan, is het gewoon nou, naar de maan. Eindelijk nee, dus begin je een beetje gevoel voor humor te krijgen. te zeggen genadigd, Percy. Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou mogen beleven... waarop ik je van harte kon geluk wensen. Het is werkelijk een uitstekende lunch. Heb je een nieuwe kok? Ja, inderdaad. Dat is één van Lord Kammel verstandige besluiten... van de laatste tijd geweest, weet je, hè? Zijn maaltijden begonnen een naar, burgerlijk karakter te krijgen... En voor iemand die politieke ambities heeft, betekent dat zelfmoord. Wie zegt dat ik politieke ambities heb? Oh, kom, Percy. Iedereen weet toch hoe je het je aangetrokken hebt. Dat je niet gevraagd bent voor het kabinet. Maar je hoeft niet te wanhopen. Nog een paar van deze menu's en alles is mogelijk. En ik heb zo'n idee dat je dit aan je nieuwe secretaris te danken hebt. Hij is bovendien bijzonder onderhoudend. Ja, bijzonder onderhoudend. En het leven kan zo saai zijn. Nee, Miss Travels. saai hoeft het nooit te zijn. Er wachten altijd weer nieuwe avonturen. Lord Camerley heeft het vanochtend nog zo treffend tegen me gezegd. Huh? Tony, mijn beste jongen, zei hij, het leven is vol verrassingen. Wat heb ik gezegd? Oh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Sonny Bastion. Speelt u eigenlijk bridge, ja. Mr. Brooke? Ja. Daar kan men tegenwoordig nauwelijks buiten, Mr. Valls. Dat betekent natuurlijk dat u heel goed speelt. Wij spelen elke middag als het regent. Het is tegenwoordig zo makkelijk met die telefoon, vindt u niet, Mr. Brooke? U hoeft niemand van tevoren te inviteren. Als je wilt bridge, bel je maar op. En je belt net zo lang tot je genoeg mensen hebt. Hallo, ja met Broek. Oh, goeiemorgen, Lady Idis. Hoe maakt u het? Wat zegt u? Britje, vanmiddag. Oh, natuurlijk, met genoegen. Hallo, met wie? Ja, u spreekt met Broek. Oh, wat aardig van u om me op te bellen, Lady Idis. Britje, vanmiddag. Oh, verrukkelijk, Lady Idis. Morgen, Lady Edith. Maar natuurlijk, ik kan me niets prettigers voorstellen. Maar het is heel lief van u om het te vragen. Ja, tot vanmiddag drie uur dus. Mama. Mama, u moet bieden. Ja, kind, dat weet ik. Uh, Eén klaver, één ruiten. Ik pas. Mr. Broek. Partner, u moet bieden. Oh, neem me niet kwalijk. Eén harte, partner. Oh, <laughs> ik pas. Twee ruiten. Ik pas. Wat maakt u het me moeilijk, Miss Trevor? Moet ik nu ruiten zeggen of harten? Bedoelt u in het spel of in het leven, Mr. Broek? Sebel, kind, dat is een heel ongepaste vraag. Wat met me praten, Mr. Broek. Daar schrijf ik nog een kopje thee voor in. Lady Edith, ik vind het altijd heerlijk met u te praten. U hoeft me niet om te kopen met een kopje thee. <laughs> Wat klinkt dat ommaatzuchtig. <laughs> maar ja, zuchtigheid schijnt op het ogenblik dé mode te zijn. Zelfs mijn broer is er aangetast. Het uh, is te haakjes, Mr. Brooke. Waar hebt u mijn broer eigenlijk leren kennen? Waar? Op uh, Grover Square. Ah, Grosvenor Square. Hmm. Mijn vader heeft met Lord Camerley in Oxford gestudeerd. Ja, ze waren dikke vrienden. Ah, juist, juist. Uh, Mr. Brooke, ik wil u dit zeggen, omdat ik voel dat ik u volkomen kan vertrouwen. Ik vind dat plotselinge altruïsme van mijn broer zo onverklaarbaar, dat ik er een beetje bang van word. Ik heb het gevoel dat hij iets wil. Ik kan u verzekeren, lady Edith, dat hij alles alleen doet om u een genoegen te doen en om Miss Travers te helpen. Het is vreemd. U schijnt een heel goede invloed op hem uit te oefenen, Mr. Brooke. In elk geval profiteert ze wel ervan. Ja, natuurlijk. En dat verdient ze. Mm -hmm. Ze is nu al een erkende schoonheid. Ik twijfel er niet aan. Mm. Het is zelfs niet uitgesloten dat ze zich vandaag of morgen gaat verloven. Natuurlijk. Wat zegt u? Jazeker. Met de herder van Friend. U hebt hem hier toch eens ontmoet. Hij komt dikwijls bridge, hè? Meestal verliest hij. En daar zijn hele familie als gierig bekend staat... moet hij wel een andere reden hebben om te komen. hier is de hertog van Friend. Oh hemeltje, ik hoop dat u me niet verstaan heeft. Goedemiddag, Lady Eden. Ach, hertog, wat lief van u om nog even aan te komen. U kent Mr. Blue. Hoe maakt u het? Maakt u het? Mag ik een kopje thee inschenken? Dank u, Lady Eden. Ik drink geen thee. U neemt me toch niet kwalijk dat ik nu ga, Leder Lord Camerley zit op me te wachten. Tot ziens, Mr. Trappels. Ik hoop u op het bal te zien. Bal? Wat bedoelt u daar nu mee? Dat is een gekke kerel. Je weet nooit precies wat je aan hem hebt. Of nou, dat doet er niet toe. <truimert> Camalee. Wat een alleraardigst huiselijk tafereertje. Zal ik een borrel voor je inschenken? Nee, merci. Je hebt er toch geen bezwaar tegen dat ik erin neem? Ik ben weer bij Lady Iris geweest. Ik heb hem verteld dat mijn vader en jij in Oxford met elkaar bevriend zijn geweest. Wa waarom heb je dat in schemersnaam gedaan? Het is misschien nog waar ook. Dat is een secretaris. dat moet toch er ergens vandaan komen? Wat een schoonheid is die Sybil travels toch? Ja, Sibyl Travers is bijzonder mooi. Inderdaad. Maar eh, als jij verliefd bent geworden op mijn nichtje, dan ben je toch niet de schrandere kerel uit <laughs> je voorgehouden waarom zou ik niet op jouw nichtje verliefd worden? Ja, je weet waarschijnlijk niet dat ze al zo goed als besloten is. Ja, dat om... weet ik. Ze is zo goed als besloten om te trouwen met de hertog van Fland. Oh, wist je dat al? Natuurlijk. Oh, en... En toch denk jij dat je nog een kans hebt om met haar te trouwen. Dat ze ten slotte toch nog liever mevrouw Boek zal worden dan hertogin van Frank. Oh, zo op het eerste gezicht niet, nee. Maar er zijn wel vreemde dingen gebeurd. Geen wonder meer of minder komt er niet op aan. Jij bent gek. Alle geniale mensen zijn min of meer ja, gek. En, en hoe denk je de liefde van mijn neefje te kunnen wennen? Winnen? Zo houdt al van me. <laughs> het is te krankzinnig om los te lopen. We zijn op het eerste gezicht voor liefde op elkaar geworden. <laughs> en heeft ze ook meer meegedeeld dat ze van je houdt. Masterline on Brood. Huh? Zou u graag willen spreken, Milo? Wat? Wie zeg je? Prachtig, laat hem maar binnenkrijgen, spreken. Heel goed, meneer. Ik is dat niet leuk? Je de heeft Tolly, die zulke aandoenlijke brieven schrijft. Tussen twee haakjes heb ik je verteld dat ik de loge in de opera... ...voor de rest van het seizoen van Lady Groomsbury overgenomen heb. Ik heb een heet aan muziek. Dat weet ik, maar Lady Ides niet. En als ze niet van muziek houdt, dan is ze in elk geval voor op opera. Ze is rijk genoeg om zelf die loge te huren. Ze beweert van niet. Master Linen ja. Dag, oom. Ik vond dat ik u persoonlijk moest komen bedanken. Het is erg aardig van u geweest om me die 15 pond te sturen. Aardig. Zeg maar gerust grootmoedig. Jongens van jouw leeftijd, we horen niet met spelen zoveel geld te verliezen. De andere jongens speelden hem eenmaal beter, bridge dan ik om. En het was natuurlijk een ereschuld. Eh, nou, ik hoop van harte dat het nooit meer voorkomt. Ik ook, om. Ik ga nou les nemen in Brits, eh? dan gebeurt er maar geen tweede keer. Weet je wat jij bent? Jij bent een brutale vlak. Nou, voor wees voorzichtig. U weet wat de dokter ja. gezegd heeft. U mag u niet opbinden. Ik, ik durf dat niet langer. Als ik, ik u was geen van een ik, uurtje rust. Dan ja, ja. zal ik tegen Gregsbury zeggen dat hij u een halve fles champagne moet ik brengen. Ik heb geen behoefte aan rust. En ik moet op de vroege morgen geen champagne. Onzin. Het is de mooiste tijd van de dag voor een verfrissende dronk. Ja. Kom nou mee nog, kamerlé. Ja, ja, ja, ja. Het is voor ons allebei zo vervelend als u er zo van streek laat. Oh, ik, ik laat me niet commanderen. Ja, natuurlijk niet. Er is geen sprake van commanderen. En maak u maar niet bezorgd om nee. Ik zal er wel voor zorgen dat hij bezig gehouden wordt. Het spijt me dat ik zo moest optreden, maar je weet hoe die dokters zijn. Hm? <hijen> u schijnt in elk geval drommels goed te weten hoe u met oom Percy moet omgaan. Hij vertrouwt me gelukkig volkomen. Maar ga zitten. Sigaret. Een siga... Nou, graag. Maar hebt u op het ogenblik niet iets, iets belangrijkers te doen? Voor mij is het belangrijkste dat ik de bloedverwanten van Lord Carmelay leer kennen. Hebt u gebeld meneer? Oh ja, Gregspray. Breng een halve fles champagne naar Lord Cabalé op zijn studeerkamer en breng hier een hele. Goed meneer. Jij hebt zeker ook wel trek in een fles champagne, hè? Hm? Ik? Oh, ja natuurlijk, heel graag. Ja, die is goed, Die is heel goed. Laat ik je nog eens inschenken. En neem nog een sigaret. Graag, ze zijn lekker. De beste in Londen. Je kunt wel eens een doos van me meekrijgen. Maar wat wou je zeggen toen ik je zo onbeleefd in de rede viel? Ik geloof dat vader Oom Percy niet goed begrijpt. Hij zegt soms de vreselijkste dingen van hem. Helaas, ja. Zo gaat het onder broers, hè. Vooral wanneer de een de erfgenaam is van de ander. En wat zegt je moeder? Moeder vindt dat ze het voor Oom Percy moet opnemen, omdat... Ja, ik weet niet of ik dat eigenlijk wel mag zeggen. Ik heb het toevallig gehoord. Tegen mij kun je vrij uitspreken. Ik heb horen zeggen dat on Percy graag met mijn moeder had willen trouwen. Juist, ja. En je moeder trouwde liever met Lord Sellel, hoewel hij een jongere broer was. En zulke situaties zijn altijd vervelend. Maar het is jammer dat de verwijdering zo lang duurt. Ja, ik vind het eigenlijk ordinair als leden van eenzelfde familie niet met elkaar spreken. Ik zal het er nog eens met vader over hebben. Dat is heel verstandig. Dan praat ik nog eens met Lord Camerley. Hij en lady Idis zijn nu zo goed als verzoend. Het is Tante Idis en Sibyl er alleen maar om te doen om Percy zoveel mogelijk te plukken. Misschien. Moeder zegt dat het wel erg opvallend is dat Tante Idis altijd wint bij het Britje. Inderdaad. En Sebbel heeft maar één wens. Zo gauw mogelijk het toch in te worden. Op dit ogenblik is dat zeker het geval. En ik vind het een prijzenswaardig streven. Haar verloving met de hertog van Fland kan elk ogenblik bekendgemaakt worden. Ja, het is wel een strop voor Mrs. Westerby, vindt u niet? Na nou, al die moeite die ze gedaan heeft. Mrs. Westerby? Jij schijnt wel goed op de dat te zijn voor een schooljongen. Nou ja, je hoort wel eens zo het een en ander. Wat is er met die Mrs. Westerby? Oh, kent u er niet? Ik dacht dat iedereen er kende. Nou ja, ik heb natuurlijk haar naam wel eens horen noemen. Een bemiddelde weduwe gaat wel eens over de tong, hè? Vooral wanneer ze nog heel mooi is. En de naam heeft een avonturierster te zijn. Zo noemt vader haar ook. Maar hij zegt het niet zo mooi als u. Dank je. Maar wat heeft Mrs. Westerby nou met de hertog van Fran te maken? Moeder zegt. Dat Friend het hele vorige seizoen achter haar aan heeft gezeten. Maar nu Sibbel van scholen schijnt er voor Friend niemand anders meer te bestaan dan zij. Ik begrijp je volkomen, Tolly. En ik vermoed dat Lord Camerlady Mrs. Westerby vandaag of morgen wel eens te dineren zal vragen. Tolly, ik dank je voor alles wat je me verteld hebt. Zullen we deze dagen samen ergens gaan lunchen? Heel graag, Mr. Broek. Ja. Goedemiddag. Wat aardig van u om al zo gauw eens te komen opzoeken, Mr. Brooke. Uh, Mrs. Westerby, Ik had al heel lang het verlangen gekoesterd om met de mooiste vrouw in Londen te dineren. En dankzij u is die wens vervuld. <laughs> dat zegt u natuurlijk omdat u wilt dat ik me voor u interesseer. Mrs. Westerby. Dat is niet nodig, Mr. Brooke. U interesseert me al in hoge mate. Wilt u zo vriendelijk zijn om me te vertellen wat u van me verlangt? Zeker. En ik zal u niet alleen zeggen wat ik verlang, maar ook wat u verlangt. Ja, Mr. Broek. We hebben allemaal onze ambities. En de uwe is? De mijne is? Hertogin te worden. Het is wel de hoogste sport op de sociale ladder nu, hè? Maar er is uit de een hertog voor nodig. En de voorraad hertogen houdt geen gelijke tred met de vraag. Ik ken tenminste één jonge dame die dezelfde ambitie koestert. Ik heb al vernomen dat u nogal vaak bij Lady Edith Travers komt. Ik vermoed dat zij uw conversatie even fascinerend vindt als ik. Ik doe mijn best, Mrs. Westerbeer, al ben ik maar een nederige secretaris. Nederig bent u beslist niet. En ik twijfel er zelfs aan of u uitsluitend secretaris bent. Aha. Er is dus iets geheimzinnigs aan me. Hmm, dat weet u best. En u weet ook heel goed dat iedereen erover spreekt. Is het? ...dat een bejaard edelman zijn hele levenswijze verandert... ...alleen maar op instigatie van een eenvoudige secretaris? Oh, daar kan ik allerlei verklaringen voor bedenken. Veronderstel bijvoorbeeld is dat uh, de verhouding tussen de edelman en de secretaris... ...laten we zeggen, inniger is dan iemand had vermoed. Veronderstel dat... Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Dat zou best de oplossing kunnen zijn... De secretaris zelf zou dat de beste oplossing kunnen vinden, of het waar was of niet. Het is typisch hoe gouden mensen geneigd zijn zulke verhalen te gaan geloven. Heb ik u al verteld dat Lord Camerley van plan is een bal te geven? Een bal? Lord Camerley? Ter ere van zijn nicht. Want oh, hij is dol op dat. Het is nog nooit vertoond dat Camerley uit gevoelsoverwegingen geld ging uitgeven. Nee, ook dit evenement zal wel weer het nodige commentaar uitlokken. Mr. Brooke. U hebt er wel buitengewoon slag van uw bedoelingen duidelijk te maken. Laten we hopen dat we daar beide van zullen profiteren. <laughs> Ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik zeg je dat ik het niet doe. Kamerleer. Ik denk er niet aan een bal te gaan geven. Maar waarde Kamerleer, dat ja. hebben jullie al vijftig keer gezegd. Ik doe het niet. En we hebben de lijst van personen die uitgenodigd moeten worden al halverwege klaar. Ik doe het niet. Je geeft het bal ter ere van Miss Traffers, dus Lady Idis heeft er ook recht op een aantal mensen uit te nodigen. Oh, ik hoop dat ze flink wat vrouwen vraagt. Die zullen jou er eens eventjes op de plaats zetten. Oh, daar heb ik niet het minste bezwaar tegen. Als ze maar weten wat mijn plaats is. Huh? Wat bedoel je daarmee? Wacht maar af. We zullen het nu eerst eens hebben over dat diner voor het bal. Twaalf personen is wel voldoende, duik maar. Ja, mag ik vragen of jij een van die twaalf bent? Natuurlijk, ik moet jou toch terzijde staan. Oh, jouw zelfverzekerdheid tacht elke beschrijving. Eh, Dank je wel voor het compliment. We hebben dus ah. jou, mezelf, de minister-president en de Oostenrijkse gezant. Dat is vier. Eh. Wie zullen we nog meer vragen? Waarom vraag je de paus niet? Oh, Oei, Lord Camerley. O oh, ja, die zou ik bijna vergeten. De herder van Friend natuurlijk. Eh, wat bedoel je daarmee? Ik heb je toch verteld. ...dat de hertog van friend vermoedelijk met mijn nichtje gaat houden. Dat maakt de zaak juist zo pikant, Kemmerlee. Laat me zien. Roze wordt de hoofdkleur bij de tafelversiering... ...en roze is ook de lievelingskleur van Miss Travers, niet nietwaar? En ik vind het zo knap van oom Percy om zich te herinneren... ...dat roze mijn lievelingskleur is. Ja, vindt u niet? Ik geloof overigens dat het bal een groot succes was. Alles is zo prachtig georganiseerd. Het zou me niet verwonderen als u hier uw toekomstige echtgenoot ontmoet. Misschien is het wel een prins. Ik voel er niet voor om prinses te worden, Mr. Brooke. In die kringen worden wij toch altijd maar als indringers beschouwd. Maar dan wordt het toch op zijn minst een hertog. Wie weet? Mr. Brooke, vertelt die mens. Hoe komt het toch dat u zo'n rijmzinnige macht over Oom Ja. Denkt u dat ik hem betover? Soms vraag ik het me wel eens af. En als ik nu eens zei dat er inderdaad iets geheimzinnigs in het spel is? Dan zou u me vermoedelijk toch niet vertellen wat het was. Dat weet ik nog niet zo zeker. Maar in elk geval hebben we er nu geen gelegenheid voor. De hertog van Friend komt u opeisen. En Mrs. Westerbeer heeft mij de volgende dans beloofd. Wat een vreemde kerel is dat toch? Welke kerel bedoelt u? Hoe nou heet u ook weer? Brooke. Die op het ogenblik met Mrs. Westen bijdans. Maar hertog, er is toch niets vreemds aan als je met Mrs. Wester bijdans? Nee, dat niet natuurlijk. Hm. Maar niemand schijnt iets van hem te weten. Ik begrijp niet waarom Kamerlij hem als secretaris genomen heeft. Misschien omdat hij zo'n mooi handschrift heeft? Ja, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Of misschien omdat hij zonder taalfouten schrijft. In dat geval zou hij beslist een vondst zijn, vindt u niet? Weet u dat iedereen hier vanavond over u spreekt, Mr. Brooke? Daar kan ik niet het minste bezwaar tegen hebben. Er doen allerlei geruchten de ronde. Als het maar gunstige geruchten zijn. Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ik heb bijvoorbeeld een ogenblik geleden met Lady Coleraine zitten praten. Oh, had Lady Coleraine die geruchten ook al gehoord? Nee, toen we ons gesprek begonnen nog niet. Maar tegen het einde was ze heilig van overtuigd dat er geen andere verklaring mogelijk was. En Lady Coleraine is een vreselijke kletskouw, nietwaar? niet hmm, Helaas wel, ja. Ik heb haar al in gesprek gezien met Sir Basil. En Sir Basil heeft met Mrs. Gomesol gedanst. Mrs. Gomesol heeft met Lord Cricklewood zitten praten. Nou, en Lord Cricklewood is al de klentje, Oh, ze hebben ik ik ben blij dat je niet uit dansen bent. Ik heb Mr. Brooke de volgende dans beloofd, mama. Over hem wilde ik het juist met je hebben. Ja, mama. Ik moet je iets over hem vertellen. Ja, mama. Hoewel het ontzettend pijnlijk is zoiets met je eigen dochter te moeten bespreken. Ja, mama. Sebba, is het jou wel eens opgevallen dat Mr. Brooke op je oom Percy lekt? Nee, mama, nooit? Kind, denk dan toch eens even na. Die neus. Ja! Ze hebben allebei een rechte neus. Juist. En de mond? Oh, je kunt de mond van oom Percy niet zien. Hij heeft zo'n geweldige snor. Ik herinner me de mond van oom Percy nog heel goed. Heel sprekend op die van Mr. Broek. Och ja, mama? Het heeft me altijd al verwonderd dat je oom Percy nooit getrouwd is. En wat heeft Mr. Broek daar nou mee te maken? Ik heb iets buitengewoon onsmakelijks gehoord, Sebbel. Er wordt beweerd dat je oom Percy en Mr. Broek... ...vader en zoon zijn. Tja, kind, dat valt er om te lachen. Het kan best waar zijn. Mama... Ik heb me altijd afgevraagd wie zijn moeder zou kunnen zijn. Nou, in elk geval moet ze knap geweest zijn, mama. Oh, wat grappig van al Percy. Grappig? Ja, het is in slecht. Maar mama, dan zou dus Mr. Brooke mijn neef zijn. Geen sprake van... Oh ja, toch wel. Het bloed bloedkruip waar het niet gaan kan. Wie heeft u dat verhaal over Mr. Brooke verteld, mama? Mrs. Garsel. En heeft ze ook het bewijs geleverd? Maar lieve Sibyl, wat is er nog voor bewijs nodig? Zodra ik het hoorde, zag ik het meteen. Er moet een familieraad gehouden worden om de zaak uit te zoeken. Dan hoop ik dat ze mij naar buiten zullen laten. Ja, dat spreekt vanzelf. Jij bent nog veel te jong voor zoiets. Ik ga het morgen met Joens zelf spreken. Tot straks, mama. Ik, ik zie dat mijn neef zijn dans komt op ijs. Wat heeft Parsi dan gedaan, Iden? Ik hoop dat het geen schandaal was. Het hangt ervan af wat je een schandaal noemt. Zo? Het schijnt tegenwoordig niemand te kunnen schelen wat een ander uitvoert. Maar ik vond dat we in elk geval eerst eens met elkaar over moesten spreken. Ten slotte ben jij zijn broer, Zerl. En je hoopt hoofd van de familie te worden. En Tolly na jou. Wat zeg je? Hoopt? Goeie genade. Je wilt toch niet zeggen dat hij getrouwd is? Is hij getrouwd, Iden? Nee, getrouwd niet. Dat is juist het schandaal. Je kent toch Mr. broek? Natuurlijk. Al oh, heiligste kerel. Hij was de verantwoordelijke man voor dat uitstekende dinertje dat we gisteren gehad hebben. Oh, ik geef toe dat hij uitstekend werk gedaan heeft. Ja, maar waarom spreek jij toch steeds over die broek? Ik dacht dat we het over Persie hadden. Ik heb het over allebei, Cyril. Lieve hemel, jij wilt toch niet zeggen dat die jonge een omweg... Cyril! Nou ja, ik, uh, ik bedoel... Uh... Is het jou niet opgevallen, Moord? Dat broek op Tolly leek. je is inderdaad buitengewoon knap. Maar ik heb altijd gemeen dat hij op mijn vader leek. Onzin, het is inderdaad een knappe jongen. Maar door en door aan broeten. Oh, ik zou wel eens willen weten wie de moeder van Broek dan is. Ja, dat vraag ik me ook af. Na het uiterlijk van Broek, moet het iemand uit onze kringen zijn. Lieve Hap. Ja, wat is dat? Zo. Daar mist iemand. Ja, dat is mij ook niet ontgaan, maat. Iemand agent in die grote stoel. Oh, het is niets, moeder. Ik ben het maar. Wat voel je eruit? Oh, ik, uh, ik zocht moeder. Jij hebt zitten luisteren? Nee, vader, het was echt niet mijn bedoeling. Ik kwam juist binnen toen moeder zei dat ze me zo knap vindt. Toen vond ik het zo pijnlijk om te laten merken dat ik in de kamer was. Je gaat onmiddellijk naar je eigen kamer. Ik spreek je straks nog wel. Ja, vader. Vader? Huh? Marjdown zegt dat de moeder van Mr. Broek vast in toneelspil. Dan mag ik nu zeker zeggen dat over niet zo moeten ja, nee, nee. vertellen. Doe die deur dicht en kom hier. Maar vader zegt dat niet. Doe wat ik zeg. Wie is die March dan? En wat zegt hij? Oh, het is iemand die ik ken. Hij denkt dat de moeder van Mr. Broek een actrice was. Omdat Mr. Broek zelf ook in het toneel geweest is. Wat zeg oh, Ja, nee. Marge heeft hem zelf in een stuk gezien. En welk stuk was dat dan? Hij speelde een huisknecht. ...en het stuk heette Het Gouden Fluitje. dat stuk hebben wij ook nog gezien. Dat was al machtig erg. Daar kwam een vrouwtje in voor een koetsie aan. Was... Uh, Tallint, je kunt nu wel naar je kamer gaan. Mag? Ja, moeder. En ik vertrouw dat je niet zo dom zult zijn... ...om iets van dit gesprek aan Mr. Broek over te vertellen. Hoe komt u daar bij mama? Dag, Tante Edith. Dag, vader. Ja. Een toneelspeler. Ik hoop alleen maar dat Tolly hem niet gaat overbrieven wat hij gehoord heeft. Misschien is er niet van waar. En dan zou hij ons kunnen laten vervolgen wegens lasten. Met Tolly als getuige tegen ons. In elk geval zou er aan te weten komen of het waar is of niet. Dat zou al iets zijn. Goedemiddag Tolly. Ik heb je toch niet te lang laten wachten? Oh nee, Mr. Broek. Ik heb even in die Franse romansen te lezen. Ik begrijp er niet veel van. Gelukkig maar. Weet u dat het thuis een vreselijke toestand is? Nee, wat is er dan? Ze hebben dat verhaal gehoord. Dat u de zoon van oom Percy bent. Oh ja? Nou ja, het kan natuurlijk niet, want oom Percy is niet eens getrouwd. Tolly, je hoeft je bij mij niet zo aan te stellen. Nee, meneer Broek. Natuurlijk zitten ze steeds maar te raden wie uw moeder geweest kan zijn. Ik heb gezegd een toneelspeelster. Waarom? Nou, u bent toch zelf ook aan het toneel geweest? Wie heeft je? Nou ja, het is ook zo. Prettig dat ik nog niet helemaal vergeten ben. Vader is in de tijd ook nog naar het gouden fluitje geweest. Zo, Tolly. Ik vraag me af of Lord Kemmerly dat stuk ook gezien heeft. Oom Percy? Oh, dat zou wel. Het was. Ja, nou begrijp ik alles. Oom Percy heeft u natuurlijk herkend en toen heeft hij gevraagd of u bij hem kwam wonen. Dat is best mogelijk. Maar laten we het liever over iets anders hebben. Zullen we een Robertje britsen? Dan gaan we naar mijn club. Nou, graag. Als ik verlies, dan een Percy wel weer betalen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook wel. U ziet er vandaag buitengewoon vergenoegd uit, Mr. Brooke. Ik ben ook in een buitengewoon prettige stemming, Mrs. Westerby. Mr. Ondanks de vreselijke geruchten die er over u gaan... Ik herinner me nu natuurlijk heel goed waar ik u gezien heb. Oh ja? Jazeker. Tolly Boeten vertelde aan iedereen die het me horen wil... dat Lord Camely u herkende toen u een huisknecht speelde in de een of andere klucht. Waar houdt die jongen het vandaan? Oh, maar toen ik het hoorde, herinnerde ik het me ook meteen. Het was die klucht waarin de hertog helemaal met de koetsier vandoor ging. Als het de huisknecht geweest was, had ik het beter begrepen. Dat is erg lief van u, Mrs. Westerdoorn. Oh nee, dat is de waarheid... U zag er buitengewoon charmant uit. Ik hoop dat ik niet in uw achtingen gedaald ben. Wat mij betreft zeker niet, Mr. Brooke. En ik vermoed dat u zich verder ook geen zorgen hoeft te maken. Er is een interessante legende om uw persoon ontstaan die waarschijnlijk uw redding zal zijn. Je treft tegenwoordig trouwens meer acteurs in de betere kringen aan. Lord Fairfall bijvoorbeeld is ook nog toneelspeler geweest. Hij had wel geen talent, maar heeft er veel plezier van gehad in zijn politieke carrière. Typisch dat u dat juist nu zegt. Ik heb namelijk deze dagen besloten ook in de politiek te gaan. Hmm, vindt u dat nou wel verstandig? Een veelbelovend parlementslid is toch een betere partij... ...dan een eenvoudige particulier secretaris? Ja, ja, dat is wel zo. Ik heb horen beweren, mrs Westerby... ...dat de minister van Binnenlandse Zaken... ...een van uw vurigste bewonderaars is. <hums> Geruchten zijn soms vleiend, maar niet altijd onwaar. Als ik het goed heb, is de minister van Binnenlandse Zaken... ...een zwager van de minister-president... En dus niet volkomen zonder invloed in die kringen. U wordt beslist een goed politicus, Mr. Brooke. U hebt de beginselen al aardig onder de knie. <laughs> Inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld bedacht dat er op het ogenblik één man is die meer dan iemand anders verdient in de adelstand te worden verheven. en dus van het lagerhuis naar het hogerhuis over te gaan. Die man is John Somerville. Somerville? De afgevaardigde voor Kamerleen? Ja. Ik heb persoonlijk altijd de liberale beginselen aangehangen en Camerley wordt sinds 150 jaar door een liberaal vertegenwoordigd. Mm, maar is het nog het district van Camerley, Mr. Broek? Het is u misschien ontgaan dat Lord Camerley vier jaar geleden de traditie van eeuwen doorbroken heeft en naar de andere partij is overgegaan. Oh ja, dat weet ik. In de volkomen foutieve mening dat de minister-president hem zou uitnodigen lid te worden van het kabinet. Het is Camerley steeds een doorn in het oog geweest dat de partijafdeling heeft geweigerd hem te volgen. ...en is doorgegaan met het afveiligen van een liberaal naar het lagerhuis. Jee, ik moet bekennen dat ik u niet begrijp, Mr. Brooke, Mrs. Westerby, men kan heel gemakkelijk van politieke partij veranderen. Zelfs meer dan eenmaal. Als u dat van Camillen gedaan krijgt, bent u nog genialer dan ik dacht. Eén woord van u in het oor van de minister-president en u zult het bewijs geleverd zien. Als ik me afvraag of u hetzelfde voor mij zou doen, Mr. Brooke. Dan weet ik niet zeker of ik u nog wel kan blijven houden. Dat zult u blijven doen. Alleen al omdat u ervan overtuigd bent dat ik voor het geluk ben geboren. Zelfs als de verloving van de hertog van Friend met Miss bekend bekendgemaakt wordt... ...zult u me blijven vertrouwen. Gelooft u dat, Mr. Brooke? Natuurlijk. Want hoe kan een verloving verbroken worden die nooit is aangegaan? Hm? Oh, ja. Nou, dat is in elk geval onwilligbaar. Ga toch zitten, Mr. Broek. Dan schenk ik een kopje thee voor u in. Graag, Miss Pebbles. Wat ben ik blij u alleen aan te treffen? Moeder is met de meisjes van Ross en de Randleck. Ze moeten altijd nog gechaproneerd worden, hoewel jongs dan minstens 28 is. Wat een verschrikkelijke leeftijd. Ik ben thuisgebleven omdat ik met een probleem zat. Misschien kunt u me helpen, Mr. Bloek. Als ze mij vroegen of ik hertogin wilde worden, zou ik van niemand advies nodig hebben. Wat, zegt u? Ik zou zonder aarzelen ja zeggen. En dat verwacht ik van u ook, omdat u zo inhalig bent. Oh, hoe durft u zoiets te zeggen? Ik durf het te zeggen, omdat we allebei zo inhalig zijn. U bent gek? Natuurlijk. Alle verliefde mensen zijn gek. Ver, ver, verliefde mensen? Ik vind het zo dwaas niet om te willen bekennen dat we van elkaar houden. Oh, ik, ik, ik weet bijna niet meer wat, wat ik zeggen moet. U hoeft niets meer te zeggen. Natuurlijk trouwt u met de hertog, omdat er niet de geringste kans is dat u met mij trouwt. En het is toch niet beslist nodig dat we trouwen met degene van wie we houden. Oh, het is inderdaad heerlijk om op je achttiende jaar al hertogin te zijn. Ja, en misschien al weduwe op je 21ste. Dat klinkt erg Ik Dikwijls denk ik dat u wel heel onoprecht moet zijn, Mr. Bloek. Ik geloof niet dat u echt van iemand zou kunnen houden. Zeg dat niet, Sibyl, want dat is niet waar. Oh. Uh, mag, ik, uh, mag ik u nog een kopje thee inschenken, Mr. Bloek? Nee, dank u. Hoewel de thee heerlijk is. Hebt u gehoord, Miss Travers, dat er grote festiviteiten op Camerley Abbey zullen plaatsvinden? Oh, op Camerley Abbey? Dat is onmogelijk. Nee, nee, ik verzeker het u... Lord Camerley zal er in de herfst een groot aantal gasten ontvangen. Ik ga er zelf morgen heen omdat Lord Camerley... Omdat ik van mening ben dat de kasteel helemaal opgeknapt moet worden. Mr. Brooke, ik begrijp u niet. Natuurlijk weet ik dat er vreemde dingen over u verteld worden. Maar u gelooft ze niet. Daar ben ik niet zeker van. Ik heb u gisteravond al gezegd dat er iets geheimzinnigs om u heen hangt. En dat weet ik nu zeker. Natuurlijk had u gelijk. En is er iemand die het geheim kent? Niemand. Zou u me geloven als ik zei dat ik midden op Grovena Square een toverstaf gevonden had? Als u hem liet zien. Nee, dat doe ik niet. Maar deze dagen zal er toch iemand achterkomen. Wie is dat? Mijn vrouw. Uw vrouw? Oh, juist, ja. Juist. Hallo, Kamerle. Oh. Het doet me altijd weer goed om in ons tulpje terug te keren. Wat? Oh, dat is een idioterie die mij altijd weer irriteert. Maar toch, het was in het noorden heerlijk. Is er in mijn afwezigheid nog iets belangrijks gebeurd? Ja, uh, huh? uh, yeah. het hangt er maar vanaf wat je belangrijk noemt. Ik heb een brief van mijn zus ontvangen. Zo, om je mee te delen dat Miss Strabbel zich met de hertel van Flens verloofd heeft zeker. Oh, wist je het al? Het was onvermijdelijk. En wanneer gaan ze trouwen? In de eerste helft van oktober. Oktober? Zo gauw al. Nou ja... Jij moet natuurlijk de uitzet betalen en de juwelen enzo. Ja, het de juwelen. ja, ja. Hm. Je hebt nog niet eens gevraagd waar ik de hele dag gezeten heb. Dat interesseert me niet het minst. Oh ja, toch wel. Jij wil altijd weten waar ik zit. Of minstens waar ik niet zit. Ik ben naar jouw Kemmerley Abbey geweest. Huh? Mijn Kemmerley Abbey? Wat, wat had je daar in het naam te zoeken? Ik heb de voorbereidingen getroffen voor de ontvangst van onze gasten. Gasten? Welke gasten? Jij inviteert in september een groot aantal mensen op Kamerleven. Ah, die... Nu je even al begonnen bent, kun je niet meer stoppen. Ik denk er niet aan. Het kost wel een fortuin om die ruïne weer... Uh... ...om oh, een geschikt te maken. Het zal maar... je geen ja. stuiver meer kosten dan beslist ook is. Jij ja, ja, bent weer u... voor. Oh. En je weet dat ik altijd mijn woord ja, Als je me op mijn eigen land goed voor gek zet... Dan, ...dan kan het me niet meer schelen wat er gebeurt. Het kan me trouwens nu wel niet meer schelen. Oh ja, het kan je een heleboel schelen. Laten we even overleggen hè, wie we zullen uitnodigen. De hele familie, dat spreekt vanzelf. En dan had ik gedacht aan Mrs. Westerby en natuurlijk de hertog van Friend. Wat? Hé? Wil je de hertog van Friend daar ook hebben? In de gegeven omstandigheden kun je moeilijk overslaan. Oh, nou, ik hoop dat je niet het ene of ander schandaal loopt uit de broer. Een schandaal is het laatste dat ik zou willen. Het zou mijn politieke carrière in de weg staan. Wat? Ja. En ik vind het niet meer dan normaal dat jij me lanceert, gezien de zich steeds meer verbreidende mening dat ik jouw zoon zoontuin... ben. Mijn zoon? Wie, wie, wie, zegt dat jij mijn zoon bent? Oh, bijna iedereen, geloof ik. <laughs> Heb je het zelf ons verteld? Ik? Nee, ik ben liever de zoon van mijn eigen vader. Mijn zoon, mijn zoon, wat een schande, wat een schande. Hoe dikjes ja. moet ik je nou nog zeggen, Kemmerleer, dat je je om zulke kleinigheden Ach. niet zo moet opwinden. Oh. Ik ga me nu verkleden. Wees verstandig en neem mijn bouw. Yeah. Ik zal wat bellen. En ik hoop als dat je tegen eten schrijft wat rustiger maakt. Ja, rustiger. Je vraagt me rustig te blijven. Dat ik zo getakt. word. Ik waarschuw je broek. ook. Ditmaal ben je te ver gegaan. Oh, dit. Oh. Ja, oh. Dit ditmaal is hij te ver gegaan. Nou is hij te ver gegaan. Er is een grens. Er is een grens aan menselijk uithoudingsvermogen. En ik voel het, ik voel het. Die, die grens heb ik bereikt. Ik ga voor de schreef, maar ik, ik zal hem leren. Ik zal hem leren. Mijn zoon. Oh, nee, dat is te erg. Hebt u gebeld, Mila? Hè? Oh, ja, ja, kijk, vrouw, breng me wat sherry. Ja, Mila. Ja, en zeg zegt tegen meneer Boog dat ik hem graag voor het diner hier nog even spreken wil. en, en kijk, vrouw, Ja, Mila. Kijk, vrouw, ga, ga naar mijn slaapkamer. In het kastje naast mijn bed, hm? Daar zul je een klein groen flesje zien staan. Een klein groen flesje? Mm -hmm. Ja, donkergroen, kijk En zonder etiket. Je kunt je niet vergissen. ik breng dat flesje hier. Onmiddellijk, Milo. Ja. En kijk uh, voor Ja, Milo? Je, je brengt me dat flesje voordat je de boodschap aan meneer Broek geeft. Begrijp je? Volkomen, Milo. Yes, ja. U wilt de donkergroene flesje hier hebben voordat u meneer Broek ontvangt. Ja, ja. Ik begrijp u, miror. Yes, maar ja. Ik begrijp u volkomen prachtig. Aha, kom binnen, broer. <laughs> ja. Jij hebt je domme gauw verkleed, heer. <laughs> Ik raak zei me dat je me wilde spreken. Ja. Dat is toch niet ernstig? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik dacht dat Je hebt misschien ook wel trek in een glaasje sherry. Ja, Schonkusje. Ja, ja. Dat is te... erg aardig. Zet klaar. Hm. Maar, hem Wat beeft hm? je hand? Wat, wat beeft mijn hand? Wat onzin. Waarom zou mijn hand beven? Ja, dat weet ik ook niet. Maar <laughs> het is zo. Hm? En je gezicht is helemaal groen. Ik, ik, ik mankeer niks. <laughs> wat, wat, wat is dat? Oh, gelukkig maar. Wat ziet die sherry er vreemd uit. Huh? Wat zeg je? Hoe kom je daarbij? Camerley? Je probeert me te vergiftigen. Hm? Maar dat gaat niet door, daar trap ik niet in. Wat, wat, wat, wat bedoel je? Zoiets wordt zo gauw een gewoonte en ik kan het beslist niet goedkeuren. Blink. Blijf van die baal af. Ik moet dus gewoon een glas hebben. Ach, hoe, hoe heb je dat geweten? Ik heb altijd vermoed dat je wel eens zoiets zou proberen... sinds je dat flesje vergif in huis had. Wist je dat dan? Natuurlijk. Ik ben geen man die zulke kleinigheden verwaarloost. Dat is niet erg snugger van je geweest. Oh, vandaag of morgen drijf jij me tot zelfmoord. Elke onderneming heeft zijn risico's. Misschien kan ik me daartegen verzekeren. Ja, dan zou je een fraaie figuur slaan. Ja, dat zou een vreemde indruk maken. Luister eens, Kamerle. Je hebt een zware dag gehad. Ik ga je een voorstel doen. Voorstel. Wat, uh, wat bedoel je? Als ik mijn doel wil bereiken, dan moet dat voor oktober gebeuren. Goed. Als ik niet voor het eind van september slaag, dan laat ik je verder met rust wanneer je 500 pond per jaar uitgeeft. Meen, meen je dat werkelijk? Ik zeg geen dingen die ik niet meen. Maar als Miss Travels me voor eind september toezegt dat ze met me wil trouwen, dan moet ik 10.000 pond per jaar hebben. Ja, maar ze is al verloofd met de hertog van Friend. Je bent niet goed wijs. Goed wijs of niet, dat zijn mijn voorwaarden. Oh, je verwacht toch niet dat ik dat serieus neem? Je doet het of je komt van je leven niet meer van me af. Ja, als je Precies, je accepteert het. Je had trouwens geen andere keus. En het zijn buitengewoon milde voorwaarden. Heeft u gebeld, Mila? Ik heb gebeld, Cracolee. Breng me een schoon glas. Met dit glas is voor ongeluk uh, iets gebeurd. Uitstekend, meneer. En als dat glas komt, Kammerlee, dan gaan we toosten op Kammerlee Abbey in de maand september. Intussen gaan we verder met de lijst van de gasten. Dit doet natuurlijk de deur dicht, Mark. Uh, wil je handen meteen Waar? wat doet de deur dicht zelf. Dat feest op Kammerlee Abbey. Zelfs toen verder nog leefde, werd er nooit feest op zo'n grote schaal georganiseerd. Zelfs een zoon kan persie toch niet tot zoiets opzwepen. Ik begrijp niet waar de jongen zo'n goede smaak vandaan heeft. Zijn moeder moet wel een heel bijzondere vrouw geweest ja. zijn. goeiemorgen, Bart. Ik ben eens naar het Edith. nieuwe meubilair en zo wezen kijken. Nog voor het ontbijt, Edith? Ik kon het beslist niet meer uithouden het uh, doet wel de deur dicht, vind je niet? Precies wat ik nog geen minuut geleden gezegd heb. Natuurlijk weten ze dus deze wat het in je land, Dat was onvermijdelijk. Uh, persoonlijk ben ik van plan hem heel beleefd te behandelen. Je kunt wel haast niet anders wel. Hebben we hebben toch nog geen overtuigend bewijs. En zelfs als we het wel hadden. Die jongeman kan het er zelf niet aan doen. De zonde der vader. Doe iets zo dwaas zo. Je mag geen enkel kind toewensen dat het gestraft wordt voor de zonde van Camerley. Ik begrijp me niet waarom Persie niet ruidelijk bekend dat het zijn kind is. Ten slotte is die broer door een zoon om trots op te zijn. Het is toch onwaarschijnlijk dat iemand met het inkomen van Camerley zo oud zijn dat is of van een avontuur te beleven. Nee, zo afschuwelijk schuwelijk zij er nu eenmaal. En ik zou toch minstens ons in vertrouwen kunnen nemen. Die jongen doet de naam alle eer aan. Dat is het juist. Stel je voor dat Kammerli hem zijn hele vermogen nalaat. Ah, dat, dat doet hij niet. Wie zegt dat? Dat heeft Broek mezelf verteld. Stel, stel, stel. Goedemorgen, Mr. Broek. Goedemorgen, lady. Ah, goedemorgen, goedemorgen. Ik zat juist ten lof van deze ham en eieren te zingen. <laughs> uh, uh, uh, gaat u vanmorgen met ons mee op die acht, Mr. Broek? Nee, dat zelf, dat denk ik niet. Oh. Waarom niet? Om de eenvoudige reden, mijn waarde hertog, dat ik tegen de jacht ben. Wat? Wat nou, ja, ik ben tegen de jacht. Dat is wel een bijzonder origineel standpunt, Mr. Broek. Ik streef altijd zoveel mogelijk naar originaliteit, Miss Travels. Maar uh, waarom bent u het tegen? Omdat ik bezwaar heb tegen onnodige vreedheid. U zou wel anders spreken als u werkelijk een goed schatter was. Om u te bewijzen dat het niet mijn bedoeling is mijn onhandigheid op dit gebied achter ethische motieven te doen schuilgaan. ...ben ik bereid het voorbeeld van Wilhelm Tell te volgen... ...en op een afstand van vijftig meter een appel van het hoofd van Lord Camerley te schieten. Ja, ik denk, ik Dan stelt zich misschien iemand anders voor het experiment beschikbaar. Lord Sel, of de hartog van Klaas? Uh, nee, uh, dank u wel. Ik vind dat je heel twaalf aanselt, Broek. Dat hebben de Romeinen waarschijnlijk ook gezegd van de zwakkelingen... ...die er bezwaar tegen hadden dat jonge meisjes voor de leven geworpen werden. Als het om vrouwen gaat, geef ik Mr. Broek volkomen gelijk. Ik vind dat er zulke dingen aan de mannen moeten overlaten. Onzin, Edus. Ik ben als jong meisje dikwijls mee op de jacht geweest. Er is niet zo goed voor je figuur. Ah, dat is tenminste een redelijk excuus. Ah, ik wou dat je optilt met die onzin. Welke onzin? Oh, ja, ik geloof dat het tijd was om op te breken. Hm? <hijen> Mrs. Westerwee, bent u vandaag van de partij? Hmm. De hertog van Frent is zo vriendelijk geweest me uit te nodigen. En jij, yes, Sibbel? Oh, nee, vandaag liever niet, Ompurs. Nee? Ik zal het vandaag te druk hebben met over allerlei dingen na te denken. Ah, yes. Maar ik hoop dat u een prettige dag hebt. En ik weet zeker dat Mrs. Westerby zich buitengewoon zal amuseren. Het is achteraf gezien wel heel verstandig van me geweest om niet mee op de jacht te gaan. Anders had ik deze heerlijke rit met u moeten missen. Ja, mama, het is een prachtig paard. Hij is speciaal voor u uitgekozen. Ik zal u een geheim vertellen. U krijgt hem als huwelijkscadeau. U gaat het nog niet weer meteen bederven. Neem me niet kwalijk. Vindt u de gedachte aan uw huwelijk zo onprettig? Uh, nee, nee, dat natuurlijk niet. Uh, Toen laten we over iets anders praten. Graag. Toen ik Emily vertelde dat ik een kleine vleugel voor uw salon besteld had, was hij verrukt. Het is heel typisch. Oh, Percy bedenkt de leukste verrassing, maar hij vindt het niet prettig eraan herinnerd te worden. Dat zie je dikwijls bij mensen met een echt goed hart. Ik wou dat ik wist hoe u het klaar speelt om hem precies te laten doen wat u wilt. Dat is een onderdeel van het geheim dat alleen mijn vrouw te weten zal komen. Alleen uw vrouw? Alleen mijn vrouw. Wat zou het u liever zijn? De vrouw van de man die u liefhad, als u jong was, begaafd, tamelijk wel gesteld en een aankomend staatsman? Of... Een staatsman? Oh, hebt u het nog niet gehoord? De afgevaardigde van Cavalier gaat naar het hogerhuis over. En het is niet uitgesloten dat ik de vakante plaats aangeboden krijg. Maar zoals ik zei, zou u liever de vrouw zijn van... Ik wil hertogin worden. Dat is altijd mijn ideaal geweest. Weet u dat ik dat heel vreemd vind? Zulke ambities verwacht je natuurlijk wel in de middenstand. Maar om een graaf over een hertog te horen spreken... als een ondergeschikte op het een of andere departement... die het over zijn chef heeft... dat doet wel buitengewoon onprettig aan... Moet u zich beslist zo snobistisch aanstellen? Ik weet alleen dat ik mijn plicht wil doen. Juist, zullen we zullen er dus voor moeten zorgen dat Frant ons niet in de gaten krijgt. Oh, mag u niet spreken. Als u op die manier doorgaat, dan gaat het meteen aan haar. Lieve Sybil, je kunt het natuurlijk proberen. <lacht> Mijn beste vriend, wat aardig van u om dat te zeggen. Nee, met het Westerby, ik meen het in volle ernst. Ik ben het heerlijk u eerst ontmoeten. En ik ben Camarie dankbaar voor de kans die hij me gegeven heeft. Oh, moeten we Lord Camarie daar dankbaar voor zijn of Mr. Brooke? Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Hij schijnt eigenlijk de baas hier te zijn. U weet natuurlijk wat we van hem zeggen. Ik heb er iets van gehoord, ja. Ik begrijp maar niet waarom we er zo geheimzinnig mee doen. Er is toch niks bijzonders aan. Kemmerly is vrijgezel. Ja, ik geloof niet dat ze het stilhouden. Zeg, ik bedenk daar zojuist iets. Als hij de zoon van Kemmerly is, dan zijn hij en Sibble, neef Nee, vernecht. Hm, dat verklaart misschien de bijzondere sympathie tussen die twee. Een sympathie? Begrijp je nu? Oh, mijn beste vriend. Denk niet dat ik intrigeren wil, maar als je zulke dingen nog niet met je beste vrienden kunt bespreken, met wie moet je het dan doen? Ja. Ja, nu begrijp ik u volkomen, Mrs. Westerbeek. Ik hey, dank u. Ik zou het heel jammer vinden als onze vriendschap onder zulke dingen zou moeten leiden. Ah, bent u daar, hertog? Lady Ides zoekt u overal. U had beloofd de vierde man te zullen zijn bij het Britje. Oh ja, dat is waar ook. Wilt u mij excuseren, Mrs. Westerbeek? Natuurlijk, beste friend. Ik was het helemaal vergeten. Vreselijk ik U bent een merkwaardige vrouw, Mrs. Westerbeek. U bent nu al bezig twijfel te zaaien in het hertogelijke hart. Hum, hij is de laatste tijd erg aardig tegen me geweest. En ik heb gedaan wat ik kon om hem op zijn gemak te stellen. Ik twijfel er niet aan. Mannen als hij keren altijd terug bij de vrouw bij wie ze zich op hun gemak voelen. Die theorie hangen wij vrouwen in elk geval aan. Maar, Mr. Brooke, ik moet bekennen dat ik het spoor bijster ben wat uw plannen betreft. We zijn nu al eind september en de tijd begint te dringen. Volgende week geeft Lord Camerley een groot tuinfeest. De pachters en de burgers uit de stad zullen daar de adel ontmoeten... die ze tot nu toe niet hebben kunnen benaderen. Er komen 500 gasten, maar er wordt voor duizend geproviandeerd... omdat iedereen natuurlijk van alles dubbele porties neemt... en de meeste zelfs wel drie. Uw statistische gegevens zijn bijzonder interessant. Maar hebben ze iets te maken met ons onderwerp? Ze hebben er alles mee te maken... Onder de genodigden bevinden zich de redacteur van de Kamerlegazette, de voornaamste plaatselijke politici, oh. en bovendien de heer Beker, de burgemeester oh. en voorzitter van de afdeling van de Liberale Partij. Onderschat oh, yeah. het tuinfeest niet, Mrs. Westerbeek. Oh. want ik heb zo'n gevoel dat het een beslissende dag wordt voor ons beide leven. Ik moet eerlijk kan het hele feest niks aanvinden. Best mogelijk tolleen. Maar bedenk eens hoe heerlijk het voor de goede burgers van Camerley moet zijn... ...om dezelfde grond te betreden als waarop de adel rondloopt. Ik begrijp niet waarom u ze zo druk maakt om die burgers... Oh nee, Tolly. Er komt een dag waarop je het wel zult begrijpen. Heb je gedaan wat ik je gevraagd heb? Als u bedoelt of ik met de dochter van de burgemeester thee ben gaan drinken... Hmm? ...ja, dat heb ik gedaan. Maar ik doe het geen tweede keer, zelfs niet voor u. Ze draagt katoenen handschoenen. Oh, kom, kom, Tolly. Kijk, daar is de goede burger vader zelf. Tolly doet me een plezier aan verdwijnen. Goedemiddag, Mr. Baker. Hm. Ik geloof dat wij elkaar nog niet ontmoet hebben. Mag ik me even aan u voorstellen? Dat is niet nodig, meneer Broek. Absoluut niet nodig. nodig met het oog op u en uh, op de relatie die er bestaat tussen u en Lord Camerley? Als u begrijpt wat ik bedoel. Juist, ja. Mr. Baker, mag ik u eens vragen? Hoe voelde u zich toen Lord Camerley naar de andere partij overging? Het was een zware slag voor ons, meneer, een zware slag. Maar wat konden we doen? Iedereen zou ons uitgelachen hebben als wij zijn voorbeeld gevolgd hadden. Onder ons gezegd en gezwegen, Mr. Baker. Lord Camerley voelt zich de laatste tijd politiek gesproken, alles behalve ja. Hij heeft alle sympathie voor de regering verloren. Ik kan het beleven erin denken. Ze stel ik stelletje schurken, meneer, die tegenwoordige regering. U hebt natuurlijk het nieuws over uw tegenwoordige afgevaardigde al gehoord. Om u de waarheid te zeggen, nee. Hij gaat naar het hoger over. Meent u dat werkelijk? Ik heb het uit de allerbeste bron. Dat is weer echt iets voor een Londener. Dat in de steek laten zonder een woord te zeggen. Als Lord Hammerley is met een nieuwe kandidaat voor u aankwam. Een kandidaat bij wie geld geen rol speelde. Wij zouden hem van harte verwelkomen, meneer Bol. Dat dacht ik al. Zullen we samen een glasjerry gaan drinken, Mr. Baker? Of een glas whisky misschien? Oh, ik heb een paar flessen waarover ik graag uw mening eens zou willen horen. Graag, graag, graag, Met het grootste genoeg. Wat betekent dat allemaal, Broek, wat wil je nou weer? Nou, oh, niet zo onvriendelijk, Camerley. Ik dacht dat je een wandeling door het park wel op prijs zou stellen na al die drukte. Eh, Wat een mooie brug is dit toch? Je voorouders hebben wel veel smaak gekregen. Ja, mooi dat je tot de zaak kwam. Ik ken je nou zo lang te mijn hand wel. Jij voert weer iets in je schild. Hoewel ik me afvraag hoe je het nog erger maken kan... dan je al toch nog toegemaakt hebt. Je hebt vermoedelijk al gehoord dat de afgevaardigde van Kemmerle naar het hogerhuis gaat. Ja, ja, en wat zou dat? Ik heb met Deken gesproken. Hij zegt dat ze niets liever zouden zien dan dat je weer lid werd van de liberale partij. Nee, nooit. En welke kandidaat je dan ook zou noemen? Hij zou onder alle omstandigheden aanvaardbaar voor ze dat, zijn. Dat is het enige dat ik niet kan doen... Je weet niet wat je me vraagt. Ik weet het drommels goed. Ja, ik, ik zou door iedereen uitgelachen worden als ik voor de tweede maal van kleur verander. Er moet heel wat gebeuren om een groot grondbezitter belachelijk te doen schijnen. Ze zullen nooit een kandidaat van mij accepteren. Maar mij accepteren ze wel. Ik, ik, ik wil alles doen wat je me vraagt, maar dit niet. Dat is, dat is gemeen van je broek voor de gemeen. In het kan een goede les voor je zijn. Ja. Ik doe het niet. Ik doe het niet, ik doe het niet. Jij maakt me krankzinnig, maar ik neem het niet lange broek. Ik zweer je, ik, ik neem het niet lange. Ik ga me volgen, ...naar de brug. Ik doe ga me volgen. ik kom van die leuning af. Ik, ik, ik maak er al een eind, spring Ik in het water. doe niet oh. zo gek? Kom eraf, die leuning is gevaarlijk. Kemmerlee. Wow. De idioot. Kemmerlee, kun je kom. zwemmen? Oh. Nee, je kan niet. Terug! Help me, Tony. Ik, ik zal... Ik zal... Pff, wat je me vraagt. Tony, kijk je mee? Tony, toe. Oh. Goed, ik zal je redden. Blijf waar je bent. Help. Tony. Tony. Ja, ik kom. Ze hebben me gehoord. Help Maar hoor je is iemand dan kalm als ik bij je ben? Oh. Ik kan zelf bijna niet stemmen. Bij je ver, die oude Kermelie in het water Het is maar gelukkig dat Mr. Broek in de buurt was om hem eruit te halen. Ik begrijp niet hoe Percy zo dom heeft kunnen zijn. Hij kent de omgeving al sinds de jeugd. Ah, Mr. Broek. hoe gaat het nu met hem? Op het ogenblik slaapt u, Lady Sello. Hij komt niet beneden voor het diner. We zijn allemaal zo dankbaar, Mr. Broek. Ik heb niet meer gedaan dan mijn plicht. U hebt zich gedragen als een zoon. Ja. Wat Wat? Oh! Heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, Mr. Broeg heeft wel een gedenkwaardige dag beleefd. En dan weet u nog nee. niet alles, mrs. Westerbeek. Ik ben, geloof ik, niet in indiscreet als ik vertel dat de liberale partij op voorstel van Lord Kammerley besloten heeft... ...mij bij de eerstvolgende verkiezing kandidaat te stellen voor het lagerhuis. Oh. Ah. Nou, ik geloof wel... Oh, ik ik, ik moet zeggen dat het mij altijd gehinderd heeft dat Kammerley zijn partij verlaten heeft. Maar Persie heeft nu helemaal nooit een compromis kunnen sluiten. Dat is van tijd tot tijd absoluut nodig als je in de politiek iets wilt bereiken. Mrs. Westerbeer, ja. nu ze bij de politiek aangeland zijn, mag ik misschien even vertrouwelijk met u spreken. Natuurlijk. Wat is er, Mr. Boek? Ik hou niet van samensweringen, maar ik ben bang dat we er dit nou niet buiten kunnen. Ik vind samensweringen heel als ik de mensen niet te word. Wat gaat er gebeuren? Vanavond, na het diner, zal ik mijn zwartjes vragen om wat met me te gaan wandelen in de Rozenstuij. Mm. Ze zal vermoedelijk ja. niet weigeren. niet heerlijk. De nachtegaal zegt nog in september en de rozen bloeien nog even weelderig als in dier. De hele natuur stamt samen om jouw schoonheid eer te bewijzen. Wat zegt u dat voor je vies, meneer Wilk? Ik heet Tony. Ik zal maar proberen aan die naam te wennen, ziet u niet? Als je dat weet, Tony. Dankjewel, jenie. Op welke voorwaarden wil je met je trouwen? Met, met je trouwen? Ik is te vergeten, dat ik? vergeet ik... niet. Maar heb je niet liever 10.000 pond per jaar. Een hekel in het lagerhuis. En de man van die je houdt van een hoeftig hertogswoord is. Nee, Tony. Je ziet er om op een mooie avond hier naartoe te brengen. En te proberen me over te halen. Ik heb nog iets vergeten. Als we getrouwd zijn, zal ik je mijn geheim vertellen. Oh, Tony. Nee. Tony. Nee, Tony. Je houdt je dus daarbij, schoontje? Ik, ik zou graag anders willen, maar ik wil het niet. Ik heb er de moed niet toe. Dan gaan onze wegen uit elkaar. Oh, Tony. Sibyl, sta nog een beetje knippen en kijk me aan. Ja, Tony. Sibyl, ik moet bekijken voordat ik wegga. Uh, en de maan is een getuige. Sibyl, oh. ik hou van je. Oh. En, en dat jij nou dat je van mij houdt? Zeg ja, het goed dat het eigenlijk overbodig is. Ik hou van je. Ja, Tony. Dan... Ik hou van je. Oh, oh, Tony. Dan... Wie is dat? Mr. Westenbeer. Wie? Ja. Met de helpte van Fland. Goedenavond, Mr. Wilk. Mr. Wilk. Is het ongetwijfeld op prijs stellen als ik u omslaven hier word? Mr. Wilk. Dat u zo goed zijt, Lord Camelier, te zeggen dat ik morgenochtend naar Londen terugkeer. Maar ze was erbij. Misschien dat u met mij terugwandelen naar het terraf. Heel graag, beste vriend. Nee, Wacht. Ik, ik, ik, ik, ik kan het niet geloven. Schiphol, Gittel, lieflijk, je bent gered. Oh, Johnny. Oh. Die lieve oog oh, lieve die lieve, lieve oog oh, ik, ik weet niet hoe ik u moet bedanken voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Geen dank, Sever, Geen dank, van kind. Je hoeft niemand te bedanken. Het is een sprookje geweest. En dit is de manier waarop sprookjes eindigen. Tony, mijn beste kerel, Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was, maar ik... Ik ben helemaal van streekknop. Je gaat verliezen, mijn waarde Je verliest een secretaris, maar je krijgt er een neef bij want wat boze tongen ook mogen beweren van dit ogenblik af zal ik een neef voor je zijn die niets van je vraagt. <lacht> Niks van je vraagt. <tie> Zit je goed lieveling? Ja, Tony, dankjewel. Laten we dan maar gaan. Dag op wel, hè? Ja, dat is. je. Dat is, dat is, ja, dat af, ja. Ik. Ja, En nu kan ik geen meer wachten, Tony. Wat is nou toch dat vreselijke geheim van je? Een geheim? O oh, is waar ook. Goed Wacht even is? Ja, jongen? Wat is dat? Dat is vergeten? Bijna iets dat ik al, ik weet niet hoe lang heb willen vragen. Vertel het me nog vlug even. Wat is eigenlijk jouw geheim? Uh, wat zeg je? Mijn, mijn geheim? Wil je bevelen dat je in werkelijkheid nooit geweten hebt? <laughs> <laughs> maar dat is... Nee! <laughs> Het geheim van Lord Camerley. Dit was een hoogspel van Basil Dawson naar de roman van Roy Horniman, vertaald door Geert Stevens. De medewerkenden waren Paul van der Leck als Anthony Brooke, Van Heskes als Lord Camerley... Willy Brill als Sybil Travers. Pironne Hoorzang als Lady Edith Treffers, Annie Mosterlewe als Mrs. Westerby, Frans Somers als Lord Cyril Bruton, Tine Medema als Lady Bruton, Erik Plooyer als Lionel Bruton, hun zoon, Peter Arians als de hertog van Friend. Betty Kapsenberg als Mrs. Leach, de hospita, Charles Meugle als Cragsbury, de butler, Pieter Nell Senior als burgemeester Baker, en Jan de Lang als een koetsier. Jan C. Hubert speelde aan de vleugel muzikale illustraties naar bekende motieven. De regie had Esther Vries junior.